1 uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. Sommige gezinsleden van de verdreven Libische kolonel Gaddafi zitten in Algerije. Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om zijn vrouw Safia, dochter Aisha en de zoons Hannibal en Mohammed. De Libische opstandelingen willen dat ze worden uitgeleverd. Waar Gaddafi zelf zit is nog onduidelijk. De Nederlandse Talita van Zon, die in de problemen was gekomen in Libië, is per boot aangekomen op Malta. Ze kon het land verlaten met hulp van journalist Arnold Karskens. Van Zon ging twee weken geleden naar Libië op uitnodiging van een zoon van Gaddafi. Ze raakte door een val uit een hotelraam gewond. Onder welke omstandigheden is onduidelijk. Journalist Karskens zegt dat hij haar door de immigratie heeft gesmokkeld door te zeggen dat ze voor hem werkte. In het zuiden van Jemen zijn bij gevechten tussen regeringstroepen en militanten zeker 36 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen aan de kant van de militanten, zeggen woordvoerders van het leger. De gevechten waren in de buurt van de stad Dufas in de zuidelijke provincie Abjan. In deze provincie is Al-Qaeda er de afgelopen maanden in geslaagd om verschillende steden in te nemen, inclusief de provincie Hoofdstad.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 NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wijn. Ja, ik zou het met u willen hebben over het komende theaterseizoen. Het culturele seizoen is afgelopen weekend van start gegaan... op die totaal verregende uitmarkt in Amsterdam... En uh, u hebt daar uh, misschien uh, van kunnen genieten. Ik weet niet. Misschien bent u er geweest. Ik was er zelf ook nog even. Maar u weet misschien ook dat er voor de start van het nieuwe seizoen... al een hoop te doen was over uh, de aantal verkochte kaartjes. De schouwburgdirecteuren klaagde vorige week... dat er als gevolg van die verhoging van de BTW... veel minder kaartjes zijn verkocht. Van u zou ik willen weten welke voorstellingen u dit jaar gaat bezoeken. Op welke voorstelling verheugt u zich? En weerhoudt die BTW-verhoging u ervan om naar voorstellingen... Voorstellingen of concerten toe te gaan. Trekt u zich er kortom iets van aan? Laat mij dat eens weten op 0800 1121. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar casaluna.ncv.nl en twitteren, dat kan ook. Dat is Hekje casaluna. En uh, Karine Twaalfhoven die heeft mij al getwitterd. Die zegt: Ik hoop naar de musical Soldaat van Oranje te gaan. Ik weet dat die uh, verlengd is. Kosten zijn voor mij wel te veel. Want zij moet gebruik maken van een rolstoel. En dan komt ook nog eens het kaartje erbovenop. Maar dankzij vrienden die het betalen. Ja, moet het voor u ook zo uh, moeizaam gaan? Nou, um, ik vind het altijd leuk om over uh, cultuur te praten en over voorstellingen. Dus heel graag 0800-1121 of mailen casaluna.ncv.nl. Of twitteren, hekje Casaluna. Du grand chose, tu sais, on ne croit plus aux adages du temps qui effacera les crevasses, qui ramassera la crasse Au fond Qu'est-ce qui nous sonne Au moment de s'y croire Qu'est-ce qui nous traîne Dans la poussière je ne connais pas les aveux Je me fous des adieux au oh. Je n'hésite pas de sauter, je ne connais rien. Même si l'on part et que l'on n'a pas de veine J'aimerais que tu saches Je mensen, tout en mensen, Sans fin on, on envisage plus grand chose Tu sais On ne croit plus aux mensen, Ramassera les crevasses qui ramassera... door de uh, Franse zangeres Claire Denamur. Ik uh, wil met u praten over het komende theaterseizoen... of u de bezuinigingen uh, vreest. Uh, Herman Kolker heb ik aan de lijn. Dag, Herman. Ja, goeiedag. Dag. Uh, nou, hoe zit dat met jou? Ga je graag naar het theater? Nou, ik ben een hele grote liefhebber van mo modern ballet. Ja, ik ook. En ik ben bang dat uh, de huidige bezuinigingen... juist voor die tak van uh, theater... dat dat gewoon echt uh, de doodsteek gaat geven. De, nou, modern ballet, dan denk ik in Nederland... in de eerste instantie in Nederlands Danstheater? Ja, zeker. NDT 1. Ja. En dus je hebt natuurlijk ook wat uh, kleinere gezelschappen. Maar uh, betekent het dat, dat die voorstellingen voor jou niet meer haalbaar zijn? Of doel je op iets anders? Nou, ik ben bang dat die voorstellingen gewoon niet meer betaalbaar zijn. omdat er geen mensen meer komen. Oh? Uh, Kijk, voor mij, voor uh, mij zal het haalbaar zijn. Ja. Maar je bedoelt dat de kaartjes zo duur worden dat de mensen niet meer komen? Dat uh, gewoon andere mensen niet meer komen. Ja. En dat komt en Daar ben, daar uh, uh, ben uh, uh, ik echt bang voor. Ja, want dat zou dan uh, de doodsteek voor het Nederlandse danstheater betekenen. Ja, nou, zo'n voorstelling als uh, Kachiahim. Ja. Van het Nederlands danstheater. Mm -hmm. uh, ...gegoregrafeerd door uh, Yuri Kilian... Ja. ...dat die zal niet meer kunnen komen. Tja. En daar ben ik bang voor. En als er nou één voorstelling is... ...dat ze ooit tegen mij zouden hebben gezegd... ...van joh, je gaat op de stoel staan en bravo roepen... ...dan zou ik ze in eerste instantie voor gek verklaard hebben... ...maar het is gebeurd. En hoe kwam dat dan? Want ik heb deze Omdat... voorzij niet gezien. Nou, dus... waanzinnig mooi was. Mm. Ja, maar dat vind ik een beetje. Daar, daar, daarmee zie ik het nog niet voor me. Als je alleen maar zegt mooi. Uh, zo verschrikkelijk kunstig. Die, die mensen zo vlak langs elkaar heen. en elkaar niet kunnen aanraken. Hmm. en toch kruislings over dat toneel heen gaan. Hmm. dat was echt. topballet. Ja, en uh, ga je altijd naar de voorstellingen van het Nederlands Dans Theater? Nou, regelmatig. Ja. En ook nog andere takken van. Uh, in die, van uh, sport. Nou, niet sport, maar. van, maar, kort, van uh, theater Ja, theater. Of, of ja, podiumkunsten. Hè, cabaret, wat heb je nog meer? Musicals natuurlijk. Ja, musicals. Opera, concerten, nou ja, alles. Uh, opera, ook zoiets. Ja. Dat is ook. Kijk, uh, natuurlijk in betrekkelijk de jaren, duur. Ja. In de jaren negentig. werd op een gegeven moment de Ring des Nieuweloenen. Werd ja. in het Nederlands uitgegeven. Ja, waar ik nou? Toen was ik nog student. en ik dacht dat ik niet eens geld zou hebben. om daar naartoe te kunnen gaan. Dan bleek achteraf dat ik dat geld wel zou hebben, want het had maar 150 gulden gekost. En die heb je toen ook gezien? Nou, ik heb hem later op televisie gezien. Ah. Want ja, ik dacht, nou, dat is, dat is voor mij niet te betalen. Maar ja, niet te betalen, dat hangt natuurlijk ook... Het zijn ook keuzes die je maakt, hè? Met je geld. Ja. ja, ik kan niet tegen je portemonnee kijken, maar... je kan ook zeggen, nou, ik ga gewoon niet naar de kroeg... maar ga ik naar een voorstelling. Doe maar wat. Ja. Ja. Nee, maar zo denk ik ook. Want hm. uh, laat ik het zo zeggen. Ik vier mijn verjaardag niet. Ja. Ik ga eens per jaar met een, uh, een kennis van mij, met haar dochter... Ik ga naar nou een voorstelling. Ja. En... In plaats van een feestje houden voor mijn verjaardag. Ja, maar dus ik begrijp dat jij uh, behoorlijk ontstemd bent over uh, de nieuwe staatssecretaris. Omdat hij dus die ik, maatregelen ik, neemt ik, ik, waardoor het kaartje duurder uh, wordt. Of tenminste, daar goed de regering. Ja, nou, ik ben daar behoorlijk boos over. Je. Ja. Heb je gedemonstreerd? Ja. Yeah. Hm. Het staat zelfs op mijn huis. Oké. Okay van uh, don't stop the killing of uh, our culture. Mm. Want uh, dat is het gewoon, het is onze cultuur. Yeah. En Ach. dat bedoel ik niet, uh, onze ne nee, niet onze Nederlandse cultuur, nee onze cultuur. Ja, je bedoelt veel breder. En of het, of nee. het nou uh, uh, een Turkse uh, cabaretier is, of een Nederlandse musicalster of wat dan ook, dat maakt niet uit. Het is de cultuur van ons land. Hm. Maar ja, je weet, in, in andere landen is het soms nog veel duurder... Hè, om naar het theater te gaan. Ja, maar in België, veel goedkoper. Is dat zo? Ja. 2% uh, btw. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk ook nog steeds... Uh, uh, worden er wel pogingen ondernomen om in ieder geval... Vol, voor volgend jaar die uh, btw weer van uh, 19 naar 6% te krijgen... Nou heel graag, ja, heel graag. Want dat zou dus voor jou wel alles schelen, begrijp ik. Ja, ja. Oké. Okay. Ik, ik ben ook iemand die, uh, Pinkpop, uh, Lowlands... Ga je ook allemaal heen? Ja, uh, Roger Waters ben ik uh, naartoe geweest. Ja. Nou, uh, dat zijn gewoon dingen, dat, uh, ja, daar leef je gewoon naartoe. Ja, maar goed, dat zijn ook dure kaartjes, toch? Uh, dat viel nog mee. Ah, oh, oké. Okay. Goed, oké, okay, nou ik ga een eind aanmaken. Gaan met andere mensen ook nog uh, even, ja, even ja. praten. Dankjewel, Herman Kolken. Ja. En okay, Sterk, hey. ik hoop dat je uh, dat je nog heel erg geniet het komende seizoen. Mevrouw Vink, goedenavond. Goedenavond. Hoe denkt u erover? Uh, nou ik, uh, ik ben uh, ik ben verbijsterd dat de mensen zo'n poehaar maken over die verhoging van die belasting. Het, het, als je eruit reed komt op een paar euro per, per kaartje neer. Ja. En de, de consumptie, in de pauze is niet goedkoper. Dus en, en zo'n heel avondje uit, je bent toch een heerlijke avond uit. Ja. En, en dan is het op, op, de heen, op het totaal, het kaartje en de transport en de eventuele babysit als je die nodig hebt. Dat die twee, drie, maximaal vier euro. Ik bedoel, waar, waar zeuren de mensen tegenwoordig over in dit land? Alles, en iedereen loopt met de zeuren, en te drammen de negatief te zijn, ik begrijp het niet zo goed. Dus voor u maakt het eigenlijk niet zoveel uit, begrijp ik? Nou ja, uh, ik, ik heb AOW, dus ik ga, ik ga ook niet zoveel meer tegenwoordig. Nee. In mijn studententijd kon je, voor, kon je natuurlijk voor prik gaan. Ja. En, uh, en ik heb mijn hele leven ben ik, met heel veel plezier naar theaters gegaan. Ja, wat, wat, wat was Hallo, uw favoriete Toneel en ballet. Ballet, en, ja. Het, het concertgebouw ook wel. Ja. En uh, een cabaret, ook heerlijk, <laughs> wat maar, is nou bijvoorbeeld? Maar he, hebt u nou bijvoorbeeld voor de komende seizoen ook nog plannen? Nee, nou nog niet. Ik heb uh, andere dingen gehad de afgelopen tijd. En uh, ik moet er eens even rustig uh, nakijken wat ik, uh, wat ik wil gaan zien. Ja. Ja, dat zal wel uh, toneel worden, denk ik. Maar het uh, hangt van, v voor u dus uh, niet op, uh, op die btw-verhoging... of u wel of niet uh, ergens naartoe gaat, begrijp ik. Nou, nee, kijk, ik ga niet veel meer uit. Ik, nee. uh, nu niet meer, vroeger ging ik. Niet veel ja, wat, meer wat, wat, wat, wat, wat, wat is nou bijvoorbeeld een voorstelling die u. uw hele leven is bijgebleven? Oh, dat is dus, ja. malet, uh, ja, uh, uh, prachtige voorzijde. Uh, Het toneel, ja, nationaal populair vond ik geweldig. Ja. En camerijen uh, als Paul van Vliet en zo. Dat, dat, ja gewoon werkelijk. maar uh, ik, ik, ga nog wel, ik ga nog wel eens uit met de vrienden of zoiets. Bij s'avonds, avonds, ach ik of een paar maanden word ik tachtig en dan je komt dat niet meer zo gauw nee. zacht, dat toe om s'avonds uit te gaan. Uh, nee, weet ik. ik weet niet woont u in Amsterdam? Amsterdam. Amstelveen. Amstelveen. Nou dan zit u toch ook nog redelijk dicht bij, uh, ja. uh, bij, bij veel plekken, hè? Amsterdam. Heb je ook een Schouwburg? Ja. ja. Ja, ik ga wel, ik de kleindochters ook dan niet uit. Die zijn ja, ook ja. zo'n mooie balletvoorstelling. Ja, nou, je moet, dat is natuurlijk ook wel een uh, zaak dat je uh, dat ze door moet geven aan volgende generaties. hè Oh ja. Dus ik dan, ben de laatste paar keer en eigenlijk voortuinlijk met de kleindochters op stap geweest. Ja, en kunt u ja. aan hen een beetje de liefde overbrengen? Ja hoor, ja? ik wil enthousiast. Oma, wanneer gaan we naar de Sleeping Beauty? Schat, dan moet de Sleeping Beauty wel op ja. zijn. Ja. zijn. Dus, ja. Dat was een mooie voorstelling, oma. Ja, ja. Dat, dat was van uh, het Nationaal Ballet, hè? Ja, dat ja. was het Nationaal Ballet. Ja, prachtig. Oké, okay, hartelijk dank mevrouw Fink. Fijne ja, avond. Ja, u ook. Ja hoor, dag. Dag, dag. Dit van Rachel Louise. Een Nederlandse singer-songwriter, overigens. Ja, misschien gaat ze ook wel optreden het komende seizoen. Vast wel. Ik uh, wilde daar met u over praten, over het komende theaterseizoen. De Uitmarkt was weer afgelopen weekend en uh, er is een hoop gedoe over de verhoging van de prijzen. He, de BTW uh, moest omhoog, uh, Schouwburg-directeuren klagen zeggen 14% minder kaartjes verkocht. Maar hoe staat u daar nou eigenlijk tegenover? Hebt u gewoon zin in dat nieuwe theaterseizoen? Trekt u zich iets aan van al dat gedoe of zegt u ja, het gaat niet meer? Nou, dat uh, leek mij een aardig onderwerp voor vannacht. U kunt bellen 0800-1121, mailtje kan ook, kazaluna.ncv.nc. .nl of twitteren hekje Kazaluna. Erik, goeie nacht. Goeiedag. Waar ga jij zo aan ja. naartoe? En waar heb je de zin uh, in het komende seizoen? Ik heb wel studentenseizoen. Ik maak eigenlijk door naar ik heen gaan. Nee. Uh, op dit moment ga ik veel naar amateurvoorstellingen. Waarom? Speciaal? Uh, omdat ik zelf meer het amateurtheater doe. En het leuker vind om noem maar mijn collega groepen te kijken. Ja? En uh, daarnaast uh, ook uit geldoverweging. Ik vind het theater duur. Ja? Maar dat heeft niet zozeer te maken met de prijsverhoging van nu... maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik gescheiden ben en minder geld heb. Ja, maar wat is dan uh, duur? Ik, denk, ik vind altijd... Uh, als je nagaat wie er soms allemaal op die planken bezig zijn... dan vind ik het soms dan wel weer meevallen. Het hangt er maar net vanaf hoe je het bekijkt, hè? Nou ja, ja, kijk, als ik, als ik bedenk dat ik voor een cabaretvoorstelling tegenwoordig tegen de 30 euro betaal... Ja. Ja, en dan staat er één iemand op, op het podium met een paar mensen techniek, uh, yeah. dat is best duur. Yeah. Uh, uh, maar maar daar belde ik niet voor, nee. ik belde uh. eigenlijk vooral voor over het feit dat ik zo boos ben, over het feit dat je uh, een, een btw-verhoging doet, terwijl dat niet voor het bioscoopkaartje en het, uh, het voetbalkaartje geldt. En uh, dat ik het zo ongelooflijk overduidelijk een soort pesterij vind van iedereen die geen die Henk en Ingrid heeft. En dat stoort echt veel meer. Wat ik ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Het idee dat dit kabinet een beetje een soort revanche wil nemen, van nou al die mensen die al die tijd gedacht hebben dat hè, dat het zomaar maar kon, nu zullen wij wel eens even laten nou, zien. Dat het kabinet gewoon uh, ja, het populistische kwetologie van een wilders overneemt. Ja, maar goed, en, ja, en daar hoort dat, dit bij bedoel uh, je? Het gaat natuurlijk niet om deze, de, deze btw-verhoging op zich, maar het gaat wel over dat de helft van de cultuursubsidies zijn afgeschaft. Ja. En dat is veel weer. Ik bedoel, dat, dat, dat kost ook veel meer mensen de nek. Ja. Maar goed, uh, jouw gedrag verandert er niet echt wezenlijk door. En je, hebt, uh, je gaat gewoon uh, lekker naar het amateurtoneel. En dat is niet duur. Dat is over het algemeen stuk goedkoper, ja. ja. Maar ook wij moeten uh, nu uh, btw-verhoging betalen aan het theater. Is dat, dus dat zo? Dus ook ons is de, ja. is de voorstelling ineens een heel stuk duurder geworden. Ja. Oh. Kijk, dan heb je op zich een gereduceerd tarief, maar uh, het risico dat wij als amateurclub lopen door een uh, theater af te huren, dat is alleen maar groter geworden. En uh, de kans om wat extra geld te krijgen, uh, waardoor je wat beter het jaar door kan komen, wordt daardoor ook korter. Ook Wij betalen nu 20% in plaats van uh, 6%. Nee, want als jij nou een, een, een stuk speelt, wat moeten mensen dan uh, betalen om jullie te zien? Nou, in principe gingen we altijd van uh, 10 euro. Ja. En uh, we hebben nu besloten dat we met de nieuwe tariefverhoging wat we aan het theater moeten betalen, dat we gaan proberen voor 12,50 misschien zelfs 15 euro te gaan kiezen. Ja, en, en, en ben je bang dat mensen dan toch afhaken? Dat weet ik niet, dat moet blijken. Nee, ja. Oké, okay, dankjewel. Maar het is, is makkelijker als het onder een tientje is, dan ga je makkelijker met ja. een heel gezin heen. Ja, ja. Dan als het 15 euro is, het, dat is het bedoel dat Dat een psychologische prijsvoering, natuurlijk. Ja. Oké, okay, dankjewel, Erik. Oké. Okay, ja, Goedendag, dag. Ik ga verder met Irene Spekman. Dag Irene. Yes. Oh, dag. Mevrouw Spekman. Uh, Irene Spekman, ja. ja. Uh, afgelopen zaterdag uh, geweest naar Jazz yes at the Castle in Amerongen. Ja. Daar heb ik gezien, voor 30 euro, Saskia Lewo. Ja, die, die, die, die, dat, die toetert. Ja. Saxofonisten, toch? Ja, ja, niet zo gek als een deur. Nou, ze ja. is heel leuk. Maar ze is ontzettend ja, leuk. Goed, ik ja. ja, ik heb haar nu voor de tweede keer ge gezien. Ja. Want ik had haar ook al in een jazzcafé in Zijf gezien. Ja. Ik heb gezien Mathilde Zanting. Als laatste. Ach. Grandioos. Ja. Uh, ik heb gezien. Misha Belsma. Ik heb gezien. Uh, even kijken. Uh, oh ja. Uh, hoor Hoorweg. Met een Ja, het was een lady dag. Oh ja. Allemaal vrouwen. Ja. En nou, dat vond ik voor 30 euro een prima concert van alle mensen. Want je kon de, je had uh, vier, twee tenten en twee zalen. En dan kon je van het een naar het ander. Oh, nou leuk. En, en uh, bent u echt iemand die naar uh, jazz gaat? Of, uh, ja, of gaat u ook, ook naar uh, toneel? Uh, ook cabaret, andere dingen, ja. want ik kan nog iets leuks vertellen. Nou, graag. Particulier initiatief. In Zijst. Slotduintheater. Gratis. Zondags beginnen ze om half twee. Voor ons, dan voor de kinderen en dan voor anderen weer. Voor volwassenen weer. Er staan grote melkbussen, daar doe je geld in. En ze draaien nog steeds uh, alleen op particulier initiatief. Ja. En dat is al vanaf dat ik in Zijs kwam wonen in 1955 en daarvoor ook al. Maar toen zijn we al geweest naar uh, een studentenkoor uit een Balkanland... Ja, dus u bedoelt er is nog genoeg te genieten? Nou, dat hoop ik dat Echt, het blijft. Ja. Hun zitten natuurlijk ook qua weer. Ja. Maar het is voor u belangrijk? Ja, ja, ja, ja, ja. Want wat doet het u als u een avond uitgaat? Dan geniet ik, want ik ben uh, zaterdag achter in de zaal gaan staan... want ik moet kunnen dansen. Ja. En dan ga ik helemaal uit mijn dak. Ja. <lacht> en, uh, en, en, en is er ook een voorstelling waar u zich speciaal op verheugt... in het komende seizoen? Uh, dat heb ik nog niet gezien, nee. maar ik ben wel aan het uh, checken. Ja? ja? Ja, ja, ja. Maar ik doe in de zomervakantie dus ook zomerschool. Dat is, uh, die bestaat 13 jaar nu hier in Driebergen. Oh, en wat en, uh, leert u dan op die zomerschool? Nou, ik ben geweest naar Heiden in Engeland. Ik ben geweest naar een lezing over humanisme. Maar dan over goden en, en andere dingen. En dat wordt speciaal uh, georganiseerd voor de mensen die in de zomervakantie niet met vakantie gaan... maar zulke soort culturele dingen kunnen ondernemen. Het klinkt heel erg leuk en interessant. Ja, ja het is ontzettend leuk. Ik maak ook iedereen enthousiast. Maar bent u wel eens bang dat dat soort dingen uh, onder het regime van het huidige kabinet gaan verdwijnen? Uh, wel voor... Uh, ik ben nu in de gelukkige omstandigheid dat ik het kan betalen. Mm -hmm. Vroeger kon ik het niet. Maar voor de mensen zoals wij hadden een cultuurbus... en dan konden we in drie bergen opstappen... en naar een betaalbare prijs... naar uh, de flint in Amersfoort of ja. weet ik veel wat al allemaal... die zijn we kwijt. Ja. En degene die dus minder geld heeft, daar vind ik het heel erg voor. Ja, want er zit natuurlijk toch ook uh, vaak uh, subsidie op dat soort... Uh, ja, die zaten er ook op. Op dat soort initiatieven en in de organisaties. de cultuurbus ja, ja. zat ja. subsidie en... op en die zijn we dus kwijt. Ja. En ik ben nu, dat zeg ik hoor, ik ben nu in de omstandigheid... dat ik het kan betalen. Vroeger kon ik ja. ook het ook niet betalen... maar toen waren we lid van de schouwbeurvereniging, mijn ouders... Ja en dan betaal je één keer in de maand zoveel want ik vergeet nooit dat ik Ramse Jaffis heb gezien als toneelspeler. Ja. En Wim kan. Nou, ik vergeet het nooit die voorstelling. Eh, dus u hebt het echt van huis uit meegekregen. De liefde voor ja, de ja, ja ja ja ja ja ja. En ik heb het doorgegeven ook. Goed zo. <lacht> ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Ja, daag, mevrouw Spekma, dag. Mevrouw van dag. Zanger van de Faroeer-eilanden die luistert naar de naam Tijdtoer, het nummer Betty Hedges. Ik praat met u over theater. Verheugt u zich op het komende seizoen? Trekt u zich iets aan van die BTW-verhoging? Dat soort vragen. Ik uh, ga door met Nel van der Bos. Ja, hallo Mieke, met Dag. Nel van der Bos. Oi. Hallo. Ja, ik verheug me zeker weer op het komende seizoen. Ja. Ik, uh, dat is altijd ieder jaar zo. Zodra de gids uitkomt, dan uh, ga ik allemaal met mijn zussen bellen. En dan boeken we het een en ander. Ja, is en, dat zo echt uh, heel ver van tevoren? Ja, hoor, zeker. Ja. Want ik heb tot 10 juni al mijn kaarten voor het komende seizoen gekregen. Dus... Ja, dat... En waar ga je allemaal naartoe? Want, je wel, onder nou, we andere beginnen met uh, Mannen komen van Mars. En dan 13 naar Is dat van Huubstapel? Ja. 39 ja, achter... Steps, die is altijd ook heel goed op die, uh, die thrillers, het thrillertheater. Oh Theater. Ja. En uh, Sarah Kroos, en het Gouden Ei en de Tenners. Ja. En uh, nou, ik verheug me ook erg op het Internationaal Danstheater. Oké. Okay. Ja, daar gaan we ook naartoe. En ja. dan allemaal op dezelfde plek of op verschillende plaatsen? Nee, maar dit is allemaal in het Theater in Beverwijk. Oh, Oké. Okay. Maar ik ga aanstaande uh, donderdag met uh, een paar mensen van de Zonnebloem naar uh, Simone's Zoonboek in het De Lamar Theater. Ja ja en ben, we hebben ook van de Zonnebloem natuurlijk de theatertour dus uh, ben je ja. daar al eerder geweest in het dat theater nee nog niet oh nou, want, uh, uh, wij wilden het juist zo graag ja dat is fantastisch ja dat is dat is echt dat is een echt ontzettend, dat is dat zal vast bevallen dat kan ja je bijna bent niet er al van. geweest ja ik ben er al een keer geweest ja, ja, ja, ja. Ja. ja, het leek me ook geweldig. Ja. Goed, dus en, uh, <hthaas> altijd veel naar het theater gaan, dus, dus kijk echt voor het hele seizoen en uh, nu gaan we plannen. En maar, uh, ja. he, heb jij dan ook gemerkt dat uh, die btw verhoogd is aan die kaartjes? Nou, wij hadden dus het geluk dat als wij voor een bepaalde datum bestelden, kreeg je 10% korting. Oh, Oké, okay. dus dan valt het mee, dus ga. Ja, ja hoor, en het toch wel. Want ja, wij klagen hier altijd wel in Nederland. Maar ga je in Engeland naar een musical. Dat, ja, dat is, is ook vele zo. malen duurder. Ja. <laughs> ja, dus. Maar inderdaad, dan doe je gewoon wat minder als het niet zo. Uh, hè. En hier heb je ook heel vaak dat een bepaalde maand. dan biedt het theater uh, voorstellingen aan die uh, blijkbaar dan niet zo heel goed lopen. Ja. En dan kun je dus wat voordeliger er naartoe. Maar daar let je wel op. Je het, het, het is niet zo dat je denkt. nou ja, het maakt niet uit hoe duur het is. Ga, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Maar goed, nee, maar. Het is maar, maar, eigenlijk maar al al Van kind af aan in hoor. Want ik heb op het uh, CEV, jou misschien ook wel bekend, YMCA, gezeten. En daar hadden we als kinderclub speelden we al kindertoneelstukjes. Later. Uh... Voor volwassenen, dus een uh, avondvullend stuk. En Mag ik had het CEP al vroeg Ja, Ja, dat, dat, dat heb ja. ik heel lang gehad. Ik zou je zeggen, zelfs nou, toen ik daar eigenlijk te oud voor was, had ik nog een CEP. Dat deden heel veel mensen. Nou, dat, oh, ik wist niet dat dat kon, want ik heb het netjes toen niet meer Ja. Gedaan. Maar toen had ik al wel geschreven, ik verdiende toen heus ook niet zoveel. Nee. Want ik het heel jammer vond dat ik ermee moest stoppen. Ja, maar er waren wel mensen die dat dan net ietsje langer toch nog aanhielden. Want het oh. was zo fijn. Ja. Ja. Wat een bekentenis Heerlijk, midden in de nacht. Maar goed, nee, maar kijk, het gaat er natuurlijk niet alleen maar om die prijs van de kaartjes. Iemand anders die, die, die, die, die, die, die noemde dat net ook. En uh, die zei: ja, het gaat er natuurlijk ook om dat, uh, dat er bepaalde dingen gewoon ja, niet meer kunnen. Die gaan omvallen. Snap je? Dat is toch iets anders dan alleen maar de, de, de prijs van de kaartjes. Ja, dat is ook zo hoor. Ja. ja maar Ik vind ook zelf gewoon de musicals, ik begrijp het wel, ja. maar ze zijn toch eigenlijk inderdaad in verhouding erg duur. Ik verbaas me er dan altijd over als je daar komt dat je toch hele gezinnen ziet zitten. Ja. En dan denk ik ja, ik begrijp niet uh, <laughs> hoe dat mogelijk is. Ja. En je betaalt toch al gauw uh, 80 tot uh, 90 euro voor als je een beetje een goede plaats wil hebben. Ja. Ja, nou, ik vond het ook heel indrukwekkend uh, soldaat van Oranje die heb ik Oh, dat heb je gezien. Nou, dat was eigenlijk ook een beetje emotioneel, want onze vader heeft daar gevochten in de oorlogsdagen op die oh. Valkenburg. Maar dat, ik, ik, ik uh, begreep dat dat nu langer draait dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar dat is dus echt wel de moeite waard. Het is zo spectaculair, dus ja? geweldig. Ze zijn ook uit Amerika al komen kijken hoe ze dit voor elkaar krijgen. Oké, moet ik helemaal mee heen. naar allerlei diverse. Scènes en, en kamers en de zee. En, nou, het is heel fascinerend. En het wordt geweldig goed gespeeld. Ja. En ik verheug me. Ik moet er eigenlijk nog een keer heen. Want ik uh, kom oorspronkelijk uit Scheveningen. Tenminste, daar heb ik 40 jaar gewoond. Ja. En dan ging ik altijd naar de Haagse Schouwburg. Was ook vrienden van de Haagse Comedie. En een van mijn favorieten was altijd Anne Wil Blankers. Oh, en ja. die gaat nu Willemina spelen. Ja, dat las ik. Maar ja. is dat niet een hele uh, uh, uh, moeilijke reis? Of valt het wel mee daarnaartoe? Nee hoor, dat valt best wel mee. Ja, okay. met de auto moet je, dat is het oh, ja. probleem inderdaad. Ja. openbaar vervoer is iets lastiger, maar ik heb begrepen dat er bussen rijden. Je moet er altijd. wat voor over hebben. Nou, dat heb ik ook wel. Nou, gelukkig. Ik vind het is al geweldig <laughs> dat we nog zoveel goede toneelgezelschappen Kijk, hebben hier. Ja. En dansgezelschappen, want het Internationaal Danstheater is ook altijd geweldig. Ah, ja. Ja. Goed, nou fijn. Positieve geluiden van uh, Nel ja, van der Bos. Ja, ja we blijven het echt volhouden. Ja, Oké, okay, dankjewel. Goed, nog een prettige nacht. Ja, hè? ja jij ook. Wat, waar ben je nog niet uh, naar bed? Nel? Nee, ik lig wel op bed, maar ik slaap heel goed. Ah, dus ik ga altijd naar jullie programma's te luisteren. Okay, nee, en zijn ja. hebben ook naar andere programma's voor jou hoor. Ook de Tross Niels show en zo. En noem ja. op. Nou, ja. Dat is leuk om te horen, dankjewel. Goed, nog veel goed. succes verder. Ja. Ja. En uh, nou, graag nog weer een, een volgende keer. Ja. Dag. Dag. Uh, Ronde Slechten. Dag, Mieke, goeiemorgen. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ik ben het helemaal eens met de vorige mannelijke spreker. Ja, dat was Erik volgens mij. Van die van ja, het amateur toneel, bedoel je die? Ja. Ja? Ik zei tegen uw collega ook al dat uh, niet zozeer de btw-verhoging... maar het intrekken van uh, een hele hoop subsidies... aan vooral uh, gericht naar bepaalde sectoren of naar bepaalde gezelschappen... Daar ben, ik het, uh, ja, daar ben ik het totaal mee oneens. En wat Erik ook zei, het is een, een vorm van pesterij... Uh -huh. Van een bepaalde hoek van de politiek naar een andere hoek. Wat, wat ze dan noemen het aanpakken van de rode hobby's. Linkse nou, hobby's? Van de linkse hobby's, hmm. ja. Want ze hebben helemaal niet door hoezeer dat met onze cultuur geweven is. En hoezeer ze daar kleine gezelschappen mee raken die nu geen kans van bestaan meer krijgen. En welke gezelschappen heb je het dan over? Nou, ik denk dat, uh, er de, de zijn er al een aantal genoemd en ik kan ze niet zo gauw voor de geest halen, mm -hmm. maar bepaalde muziekgezelschappen en, en ton, uh, toneelgezelschappen, die zullen het heel moeilijk krijgen als onze subsidies wegvallen. Mm -hmm. Want dan wordt er wel gezegd van ja, dan moeten ze maar de boer opgaan en mecenas zoeken die hun, uh, hun voorstellingen sponsoren. Maar, dat zal niet zo makkelijk zijn in deze tijd, vrees ik. Nou ja, dat is natuurlijk ook. Er wordt ook vaak naar Amerika uh, gewezen. Van ja, daar doen ze het ook allemaal uh, met behulp van het particulier geld. Maar, mm -hmm. ja, maar ja, ja, ik, ik, ik denk dan zelf altijd. Ja, dit, dit is toch een, een, een, een. Wij hebben daar een andere. We hebben altijd vrij hoge belastingen gehad. En wij hoeven het juist niet uit particulier geld te halen. Hè? We hebben een ander ja. systeem gehad dan natuurlijk altijd. Dan Amerika. Klopt, ja. Dat kan je niet in één klap omgooien, denk ik dan. Ja, en er zullen heel veel theaterdirecteuren... die zullen drie keer gaan nadenken wie ze gaan boeken. Ja, dus dat is ook waar. Ze zullen eerder, eerder mensen en gezelschappen gaan boeken... waarvan ze zeker zijn dat ze veel publiek trekken. En ik ben bijvoorbeeld een liefhebber van uh, jong beginnend cabaret. En die mensen zullen gewoon veel minder kans krijgen. En dat is dood en dood zonde. En waarom speciaal beginnende cabaretjes? Uh, omdat daar heel vaak... kijk naar bijvoorbeeld een Jochen Meijer... Ja. Daar, daar komen heel vaak artiesten uit die het laten maken en heel bekend worden en dan ben je toch bij hun eerste stappen geweest in hele kleine zaaltjes en dat is hartstikke leuk ja. en ja daarnaast ben ik een muziekliefhebber ik ga bijvoorbeeld ik heb twee abonnementen in breda en in ja. en ik kies mijn voorstellingen uit bijvoorbeeld golden earing Unplucked, uh... Ik heb in Breda een voorstelling gezien met allerlei oude bands uit de jaren 60, zoals de Tremelo's en dergelijke, de, de Fortunes. Treden en... die nog steeds op? Die treden nog steeds op, ja. Het is ongelooflijk, ja. Ja. ja. Het zijn allemaal oude kerels, het speelt nog als een dijk. En dat is gewoon hartstikke leuk, daar stond iedereen op de stoelen te delven. Maar heb jij nu ook, je hebt al twee abonnementen voor het komende uh, de, ja. seizoen, ja. dus je weet, je weet al waar je naartoe gaat. Uh, ongeveer. Ja. Ik, heb, uh, ik heb me ingeschreven voor, de, voor drie grote voorstellingen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld een Joep van het Hek in Oosterhout... Ja. die eist dat er geloot wordt. Dat dus niet elk jaar dezelfde mensen in de zaal zitten. Want er is altijd veel meer belangstelling dan dat er plaats ja, is. Ja, ze kunnen die zaal drie, drie keer uitverkopen als hij komt. Ja. Dus hij, uh, hij heeft daar een bepaalde methode voor gevonden... van ja. nou, uh, lood maar uit de mensen die hebben ingeschreven... Ja. En als je geluk hebt, ben je erbij, heb je, heb je pech, ja, dan uh, moet je een jaar wachten. Of dan ga je bijvoorbeeld uh, naar de voorstelling in, in het nieuwe luxe, Ja. Oké, okay. uh, nou, je zit de, de seizoen dus, um, laten we zeggen, wel uh, positief tegemoet... maar je maakt je zorgen over die korting van de subsidies. Daar, daar komt het toch Daar ben ik voor heel ja. veel kleinere gezelschappen heel erg bang voor. Ja. En vooral voor bepaalde takken van de, van de kunst die, die nu aangepakt worden... En waarvan nu al bekend is dat ze minder of geen subsidie meer krijgen. Ja, nou ja, als je dus beginnende uh, cabaretjes. Er moet ook altijd iets, iets zijn. zo'n onderlaag, hè? Het is, dat, het is, nooit, het ja. is niet meteen uh, topkwaliteit. Nee, dat als als die is je die ergens kunnen beginnen. Precies, en als je die onderlaag eruit haalt. Ja, dat, uh, dan ga je dan misschien pas veel later merken. Hè? Ja, inderdaad. En, en uh, het zal nog heel lang duren. voor wij hier in Nederland. wat jij zegt, zoals in Amerika. Een, een vorm van uh, kunstsponsoring van grote bedrijven... of uh, mensen met veel geld zullen, zullen kennen. Dat gebeurt natuurlijk al wel op bescheiden schaal. Maar niet, niet zoals in, in de Verenigde Staten. Want nee. daar, daar is men wat al decennia gewend. Goed, uh, Ron, ik ga even verder, want er zijn nog meer bellers. Dank je wel. Uh, ja, ja. Dag, en veel plezier, hè, de komende seizoen. Dank je wel, jij ja. ook. Ja, dag, Ed. Ja. Hallo. Hallo, Miki. Dag, je komt uit Nijmegen, hè? Ja, ga, ga je veel naar theater? Heel vaak. Heel vaak. Het uh, maakt niet zo belangrijk om. Ik ben blind. Ja. En wij zijn al 15 jaar mijn vrouw en ik niet in vakantie geweest. Dus dan uh, profiteren wij van de Schouwburg, van de vereniging in Nijmegen... van de Lindenberg die je hebt. En dan hebben we al in mei, juni het programma samengesteld. Ook al betaald. En waar ga je naartoe dan? Uh, Wat is voor een blinde interessant? Nou, de ballet waar je straks over had dus niet. Nee. Maar bijvoorbeeld, we gaan nou Letten van Jongen. Um, Arjan Ederveen, dat zijn er al twee, uh, het Gelders Orkest, uh, dan heb je, uh, fans zijn wij van Rob de Nijs. Ja. Komt elk jaar hier in de vereniging, fantastisch hoor. Uh, en dan de, de Nieuwe Musical gaan we naartoe met, uh, ja ik ben die naam even kwijt, sorry, van die vrouw van die regisseur, uh, hoe heet ze, die was gisteren ook in Amsterdam, dat, uh, de hele bekende. Simone Kleinsma? Ja, Simone Kleinsma, die, die speelt in een Nieuwe Musical. Ja. En zo hebben we nog diverse andere voorstellingen uitgekozen. En uh, ik kan me voorstellen dat bij, bij een concert van een orkest... dan maakt het misschien iets minder uit uh, uh, dat u niks ziet. Ja. Maar uh, bij andere uh, of zo kan ik me voorstellen... dat je dan toch een hele hoop mist. Ja, maar Jozef zijn bijvoorbeeld laatst vorig jaar ook geweest. Dat ja? vond ik erg mooi. Knap, knap, knap. Dus... Herman van Veen, van, dit jaar in mei hier geweest. Nou, dat is allemaal nog fantastisch. Ja, en uh, hebt u nu minder uh, kaartjes kunnen kopen vanwege die btw-verhoging? Of zegt u nou, dat maakt voor mij niet zoveel uit? Want ja, dat klinkt misschien een beetje opschrijving, Dat bedoel ik niet goed. goed, Maar de mensen die op vakantie gaan... die betalen ook veel meer geld voor de benzine nu. En die gaan toch ook op vakantie. Dus ik denk dat het wel... die ja, die zullen wel hoog van de toren blazen. Logisch, zou ik ook doen. Maar misschien is dat het meest van. Nou, ze blazen niet hoog van de toren. Ze zeggen alleen maar, we kunnen het merken... want we hebben nu al 14% minder kaartje verkocht dan andere jaren. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus, dus u maakt maak... zich er niet zo zorgen over, of, of? Nee, ik maak me er niet zoveel zorgen over. Misschien ook wel, ja, daar ben ik misschien een beetje vervelend in. Eh, er zijn ook wel een hele hoop groepen waar ik wel eens denk: van ja. Moet zo'n groep nou dan helemaal zo gesubsidieerd worden? Er zitten zoveel tussenpersonen bij. Dus, het heeft dus met werk, met het toneel of zo, maar daar zitten allerlei uh, figuren tussen... die ook weer vanuit die ruif eten. Dan denk ik aan, ja, wat voor figuren bedoelt u dan? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan allerlei administratieve mensen... Uh, wat er allemaal omheen zit. Heel veel... Je zou, kijk, ja? Johan van N. Van in het begin die kon zich eigenlijk ook zelf bedrijven. Dus je kunt het ook wel eens te makkelijk gaan maken soms. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk altijd zo. Het is een hele bedrijfstak, dat klopt. Is het ook, ja. Met alle je, maar alleen, ja. Uh, en kunst moet ook gewaardeerd moet ook worden, en waardeer ik ook ten zeerste. Nee. Heel goed zelfs. Kan niet anders. Maar ja, je kunt ook op een gegeven moment. Er moet ook een keer een einde komen. Als je alles. Uh, laat ze eens proberen als het kan, als het kan, op eigen benen te gaan staan. Het zal me niet altijd meevallen, we proberen het eens een keer. Nee, ik denk dat dat, uh, dat, dat inderdaad niet, uh, niet altijd uh, uh, meevalt. Dat begrijp uh, ik ook. Nee, nou. ik, ik ik en, en kunstenaars, die zijn... Uh, ja, natuurlijk. In, uh, in vroeg, vroeger eeuwen vaak uh, bijvoorbeeld uh, aan het hof uh, geweest. Hè? Dat ja. ze werden dus op ja. die manier uh, betaald werden. Ja. Ja, een, schrijver, een schrijver die, die, die, die van de boeken niet koopt, die krijgt ook geen subsidie. Nou, schrijvers krijgen soms wel een, ja, een, een, een beurs hè, van het ja, Fonds voor de Letteren voor, voor hun boeken. Dus daar is ook wel een subsidievorm voor ja. voor schrijvers. Daar komt dan komt het boven water wat, wat er goed is. Hè? Ja. Goed, ik ga nog even verder. Vindt okay. u het goed? Ja, <laughs> ja dankjewel. Dag. Dag. Sjaak. Ja, dat ben ik. Ja. Dag uh, mevrouw Mieke van der Wij. Dag meneer Sjaak. Inmiddels heb ik natuurlijk veel meer gehoord dan voor ik uh, me bemoeide ermee. Nou, dat geeft toch niet? Maar nee, dat maakt niks uit. Uh, volgens mij gaat het programma over de BTW-verhoging. Nou, het gaat wel. Het, het, de, de, de aanleiding was de komende, het komende oh, ik theaterseizoen. Het radio en, hij is uit, hij is nou uit. Ja. En het, kom, ja. het komende ja. theaterseizoen, ja, en dan kom je natuurlijk, daar kom je toch wel op op die kwestie. Want dat is natuurlijk echt nu be, ja, echt anders dan voorafgaande okay. jaren. Oké, okay. uh, uh, stel nou eens, ik, ik ga graag naar Aïs bijvoorbeeld. Die prijzen zijn in uh, als ik als ik kijk naar. Uh, nou ja, toen ik voor het eerst naar Aïs ging, kostte het geloof ik 57 guldens. Ja. Voor een goed kaartje. En ik geloof als ik nou op dezelfde tribune ga zitten. Dat ik 80 euro moet betalen. 80 euro? Al... Ja, ja, voor ja. één wedstrijd? Ja, Jeetje. wat dacht je? Wat dacht je? Ja, ik ga nooit naar voetbal, nee, dus ik weet nee, het niet Nee, nee. Maar, maar, maar de mensen betalen. Je ziet ook ja. welke soort mensen in de, in de tribune zitten. Dat is bij de opera idem titel. Wat voor soort mensen zijn het dan? Eh, die geld hebben. Hm. Nou al, hè? Ik, ik wil beweren, en ik hoop dat, dat je even naar mij luistert, dat die btw-verhoging pie nuts is. Nu betaal, nu betaal je BTW 6%. En stel dat het doorgaat, betaal je 19%, laat ze afronden op 20%. Het is al doorgegaan. Nou oké. Okay. Op 100 euro is dat gewoon eh, vier glazen bier. Ja, maar. Uh, nee, nee, nee. nee, ja. je, hebt, nee je hebt ook andere mensen net gehoord die zeiden: dat maakt het voor mij wel degelijk uit. Ja, maar mensen maar zitten soms nou echt te puzzelen. Ja? Nee, maar die gaan nou ook niet. Nou, die gingen net wel, die heb ik net aan de lijn gehad. Ah, nou, dat is niet waar, natuurlijk. Kijk, dus, uh, die mensen die naar de opera gaan, die hebben geld of ze sparen ervoor, ze gaan één keer per jaar naar de opera, of wat dan ook. Maar niet, uh, als jij werkelijk met jouw zoontje om de twee weken naar Ice gaat kijken, dan ben je dat geld kwijt. Dus, dat is echt waar namelijk. En dan vraag je je wel eens af, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Die mensen hoor je nooit klagen. Nee, maar uh, ik denk dat de mensen die naar de, de opera gaan... die hebben waarschijnlijk relatief veel geld. en Misschien maakt het voor hen niet zo heel veel uit. En toch is het zo dat bij de Nederlandse opera... er zijn minder abonnementen verkocht... en er zijn ook meer goedkope abonnementen verkocht... Hè, met, minder, met minder voorstellingen. Er zijn sowieso al minder voorstellingen. Dus ook in dat segment van de opera is dit wel, wel degelijk uh, merkbaar. Ja, maar, maar, Mieke, als ik dat zo mag zeggen... in de hele wereld de afgelopen drie jaar... Is dit aan de hand? Nou, dat, dus op, dat op, weet ik al, niet. Op alle gebied. Mensen uh, zijn aan het bezuinigen. Uh, de Hollander, zeker de Nederlander... Die, die stopt met uitgeven. En dan hoor je een andere econoom... Hè, waarom geven ze niks meer uit? Iedereen wacht met een nieuw bed. Iedereen wacht met... Wij waren gewend dat we... Uh, zeker de afgelopen twintig jaar... zeker de negentiger jaren... Uh, bankstel... Is de verkeerde kleur, hup, eruit en nog een nieuwe. Ja. Ik heb het niet over u, ik heb het niet over mezelf, hm. ik heb het over de totaliteit. Ja. De BTW, deze BTW, is Peanuts. Wat, wat je zou, wat, waar, we, waar je een programma over zou moeten maken is een, een brood, kost tegenwoordig 2,20 euro. Een heel brood. Dat is interessant om daar de BTW af te halen. Dat is een leuk programma. Goed, dan, dat doen we dan, dan een andere keer. Nee, nee, maar dan zegt ook iedereen... wat heb ik nou aan die 6 Dat is het probleem. Het probleem is dat, dat het opgeblazen wordt tot... oei, oei, oei, ze maken de cultuur kapot. Dat is natuurlijk niet waar. Oké, okay, punt gemaakt. Dankjewel. Okay, nou. Ja, het was een mooi, mooi verhaal. Ja. Uh, nou, oh. Je hebt nog tien minuten, zie ik. Heel goed, ja. Ik ben blij, ja. Dat je, ben blij dat je meedenkt. Dank je wel. Nee, nee, ik wou een ander standpunt inbrengen. Ja, ja. dat het, is ook het, gelukt. Is enigszins te gortig. Dank je wel. Gerrit Nuininga. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik heb ook... Uh, ik ben 73 jaar. Dus ja. ik ben al niet zo heel piep meer. En vroeger ging ik altijd uit naar ben Kan en, en, en Ton Hermans... En, ik ben een veld, ja. maar dat doe, dat doe ik al een tijd niet meer. Ja, dat zal Omdat ook niet meer lukken, want die bestaan onderdeel. niet meer. Maar dan heb ik sinds een paar jaar al een, een nieuwe vriendin. En dan, heb ik, dan hadden ze helemaal wat nieuws. Uh, uh, ik heb ten eerste een kleinzoon, die voelt bij de graafschap. En dan ga ik elke zaterdagmorgen erheen. Van, laten we zeggen, vanaf uh, 12 uur tot, tot 3, 4 uur uh, in de middag. Dan kom ik thuis... En dan gaan we kijken, ik heb een, een, een, een, nieuwe, een nieuwe tv gekocht. En wat doen wij? Als er niks op de tv is, dan ga ik een film huren, mm -hmm. een, een, een, een muziekfilm, van André Rejeu. Maar u gaat niet dus... naar een concert van hem? Ja, ik, ik ben voor een maand of twee geleden geweest in Maastricht. Naar de concert van hem? Ja. En hoe was dat? kan je niet zeggen hoe mooi dat is. Ja? Oh, ja. En dan gaan de mensen, die gaan dan... van 100 tot 200 euro gaan ze naar, naar een theater. Nou, zo duur is de, het nou ook weer de, niet. Je, hè? Nou, 200 euro voor een kaartje. Nou, nou ja, zeg... Met, met de reiskosten erbij als je naar Amsterdam moet bijvoorbeeld. Oh zo, ja, als je zo gaat rekenen, ja. Ja, en, en, en andere jeugd kost dan in en Maastricht kost je totaal ongeveer zo 125 euro. Nou, dat is ook niet duur. hè no, het, het, het, het doet niet niks. Maar ah. als je er eentje huurt, dan ben je zo'n 5 of 10 euro ben je, ben je kwijt. En dan zorg ik dat er een man of vijf, zes bij mij in huis is, dan zorg ik voor koffie, dan zou je voor een, voor, voor, voor een wijntje of wat anders en, en, en, en een lekkere etentje erbij en dan hebben we vier uur of vijf uur hebben we de mooiste avond die er is. Dus u hebt het hele theater dan eigenlijk helemaal niet meer nodig? Ach nee, want ik vind het theater tegenwoordig helemaal niks meer aan. Op oh. mijn leeftijd vind ik er helemaal geen klap meer aan, het is alleen maar een geschreeuw. Nou. Nou. Een hele hoop wel. Want ik heb hier, ik heb hier heel veel mensen in huis. En we praten erover. Ja. En de meeste mensen willen helemaal niet nie meer naar een, naar een theater gaan. Oh. Nou, en zijn... als je dan krijgt als je dan gaat naar die, naar die andere erieu, Ja. Ach, dan, dan kun je meezingen. Je kunt meeklaffen als je dat wil. Je kunt met elkaar erover praten. Of ja. over, over andere dingen. Het is een... een ik vind het een... Fantastisch. Nou, ik ben blij dat u zo uh, van uh, André de Rieu geniet, maar, oh, maar, ja. maar, maar als u zegt dat er niks meer aan is in het theater, dan moet ik u dringend ja, tegenspreken. Ja, ja. Oké, okay, ja, dank u wel. Ik. Ja, dank maar, u wel Gerard. Maar als je dan nou kijkt naar Ben Kalman en Ton Hermans van vroeger, ja. echt niet meer. Nee, dat is niet meer, want die bestaan niet meer. Dat, nee, daarom juist, en alleen die komiek, daar kijk ik nog wel eens naar. Maar over het algemeen is de tv helemaal niks meer. Ja. Alleen die andere gejeven... Ja. Oké, okay, goed. Dat, nou, nu, is... nu, nu weet ik het wel, meneer Narniega. Oh, ja. enorm. Dag. Dank hey, u wel. Dag, dank u wel. Ja, ja. graag gedaan. Dag. Henk de Ruiter. Ja, goedeavond, Mieke. Oh, oh. Ja, ik behoor tot het echelon van deze samenleving... die ernstig op de uh, kleintjes moet gaan letten. Ja. Toch stel ik er heel erg veel prijs op om toch twee à drie keer per jaar... het theater hier in Sarcée in Breda te bezoeken. En gedurende de pauzes consumeer ik er nogal wat. Want het is nogal een tamelijk stijve zaal over het algemeen. Tijdens de pauze pak ik dan een dubbele, dubbele whisky. En dat zit er nou, helaas gezien de btw-verhoging, niet meer in. Dus ik hou het bij een spaar water en daardoor mijn kaartje betaalbaar, ondanks de btw-verhoging. Het komt uit de lengte of de breedte niet waar. Ja, maar goed, u hebt ook net gehoord dat er iemand zei van ja, dat is allemaal onzin. Want mensen die dat die dat nu kunnen betalen, die kunnen. Hè, dat zijn eigenlijk peanuts, zei iemand. Nou, ik moet er, ik moet er wel voor sparen. Ik heb een, een, een inkomen voor levensonderhoud van ongeveer 250 euro per maand. Mm -hmm. Um, uh, wat ik dus net overal na, after, na uh, betaling alle rekeningen. Dus ja, en toch wens ik... Uh, uh, en anders zoek ik gewoon het kleinere uh, theater op, wat, wat goedkoper is. Ja. Er zijn professionele kelders uh, in Antwerpen die zijn gewoon het geweldig. Dus u blijft gewoon gaan. Ik doe wat ik doe, koste wat kost. Want het is een stukje van mijn cultuur. En in feite ook iets om mij fit te houden. Om mijn land ook uh, uh, ja, nu te blijven volhouden. Dat ik mijn land een beetje kan dienen. Ja. Ik heb ook mijn pleziertjes nodig, hè, nietwaar? Ja. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. Dag, Henk Teruiten was dit. Ja. Check, check, Kerouac. Een nummer van Brooke Fraser. Ja, aan het eind van dit uur wil ik nog even eindigen... met een e-mail van Emmeline die zegt... ik verheug mij op het optreden van Serge Lama op 27 september in Carré. Is dat niet een stokoude Franse chanson? Nee, ik geloof het wel. Eindelijk in Nederland schrijft ze ongelooflijk... samen met de dochter en een vriendin... het echte Franse chanson in al zijn aspecten. Groetjes van Emmeline. dankjewel je Heel veel plezier bij Serge Lama en alle mensen die gebeld hebben. Hartelijk dank. En ik hoop dat u eh, ondanks alles toch heel veel plezier beleeft... aan het komende theaterseizoen... Ik ga dat in ieder geval doen. Ik ga aanstaande donderdag naar het theaterfestival. Daar worden de beste tien stukken van het afgelopen seizoen worden nog een keer uh, gespeeld. Daar. Dus dat is misschien ook nog een goede tip. Even, en ik wens u een goede nacht. Straks de EO met de Nacht op 1. Dag. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. Een CRV.